1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken moet snel met een oplossing komen... voor mensen die weigeren een vingerafdruk af te staan... voor een paspoort of identiteitskaart. Dat schrijft nationale ombudsman Brenning Meijer in een brief aan Plasterk. Het gaat volgens hem om een kleine groep mensen... die daardoor grote problemen hebben met het regelen van alledaagse zaken. De ombudsman noemt als voorbeelden buitenlandse reizen, het openen van een bankrekening, stemmen bij verkiezingen of het ophalen van pakketjes. Verder kunnen ze elke dag worden opgepakt omdat ze geen geldig identiteitsbewijs hebben. Brenning Meijer wil dat Plasterk met een oplossing komt. Op de eerste dag van de G20-top in Sint-Petersburg... zijn de wereldleiders geen stappen dichter bij overeenstemming over Syrië gekomen. President Obama probeerde politieke steun te krijgen voor militaire actie in Syrië. Maar Rusland, China, VNSF, Ban Ki-moon en de EU willen een politieke oplossing. De top gaat officieel over de wereldeconomie, maar wordt overschaduwd door Syrië. De Syrische crisis werd besproken in de wandelgangen en tijdens een diner. De Verenigde Staten lieten de afgelopen dag juist weten... dat ze van een oplossing in de Veiligheidsraad niets meer verwachten. De Amerikaanse VN-ambassadeur zei dat Rusland met zijn veto... de Veiligheidsraad in grijzeling houdt. De Indiaanse schrijfster Susmita Barnoyi... is bij haar huis in het oosten van Afghanistan doodgeschoten. Barnoyi was getrouwd met een Afghaanse man. De daders waren mogelijk taliban. Ze schoten de schrijfster met 15 kogels dood. Panojie woonde in de jaren negentig ook in Afghanistan. toen de invloed van de taliban daar snel toenam. Ze verwerkte haar ervaringen in een boek dat in 1997 verscheen. Het werd een bestseller. Het weer, het is helder, koelt uiteindelijk af tot 16 graden. Overdag opnieuw vrij zondag. Later komen er meer wolken. en tegen de avond kan er in het zuidwesten een bui vallen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV Casa Luna Frank Dumas Welkom terug in het Huis van de Maan. De eerste uur kon nu luisteren naar Gerard Dijkstra. Ontwerper van megajachten. Een groot zeilliefhebber. Iemand die graag de stilte en de rust opzoekt en dan naar het noorden gaat. En dan moet je echt denken aan gebieden waar het echt ijzingwekkend koud is. In dit uur van Kazeluna wil ik graag praten uh, met jou... Uh, en graag zelf verhalen en zelf ervaringen horen. Bel ons op 0800-1121. Uh, ons gratis telefoonnummer Medekan naar NCV.nl uh, of twitteren hashtag Dumosh. Ben, goedenacht. Mijn uh, vrienden, nacht. Wat een mooie man uh, die u in de uitzending heeft. Gerard Dijkstra, ja. Ik uh, geloof uh, dat ik uh, heel erg veel heb opgestoken. Mm. Mijn verhaal... Ja. Uh, ik ben nu 52. Ja. Daar, daar, in die tijd, was ik 16. En uh, ik ging naar Giedhoorn met uh, een aantal uh, mensen. Die waren ook allemaal 16-jarigen en zo. En op een gegeven moment lag er een bootje alleen. Mm -hmm. En ik, ik mag dingen graag alleen doen. Mm -hmm. uh, Guido staat bekend om de zeilbootjes. Uh, dus ik denk, ik neem zo'n zeilbootje mee. Alleen. Ja. Uh, maar nergens net van, hè? Nou, dat was fout één. Hoe, hoe oud was u? Uh, zestien, nou, een jaar of zestien. Een jaar of zestien. En, en nooit een voet in een zeilboot gezet? Nee, maar ja, wat, dat bedoel ik nou. Uh, ik, ik zit zo in elkaar, ik, ik doe iets, uh, de, de, ik wil het zelf ervaren, zeg maar. Maar dan kom je er zelf ook achter van, dit gaat fout. Want het ging fout? Uh, als, alsjeblieft. Dus um, ja, en daar heb je helemaal geen kaas van gegeten, hè. Uh, de wind stak op. Ja, en nou ja, laat ik het zo zeggen, hè. Bootje ging weg, het was helemaal mooi, er was niks aan de hand. En God zij dank, uh, ja, dat zei ik net tegen uw collega, die de, tele die de telefoon hadden ogen oh, Gelukkig is het daar niet zo diep. <laughs> nou ja, daar ben je dan. En die wind stak op. Ja. En ik, wist, ik wist werkelijk waar bij God niet meer waar ik zoeken moest. En dat bootje dat dreef helemaal de verkeerde kant op: richting Fuiken. Ja. Ja. <laughs> Best, echt waar. En ik, ik, ik, ik, ik, ik uh, uh, had complete controle verloren over het bootje. Ik, ik uh, dreef met de hele rommelpot dwars over die vuiken. En daar dreef ik uh, uh, uh, uh, in het driedem. Ja. En toen dacht ik, nou, ik kan nog maar één ding. Ja, ik geloof dat is de eerste keer dat ik in mijn leven heb geroepen. Help. En... Toen kwam er vanuit de vet een zaalbo aan. Die hebben me mooi naast mij geparkeerd. En die hebben mij weer terug uh, uh, uh, sleep. Ja, Maar dat bootje, dat was helemaal niet van u? Nee, die hebben we gehuurd. Oh, dat is een huurbootje? Ja, in, uh, ja ga het maar. Nee, ik snap het. Uh, een huurbootje eindigend in een vuik. Was dat de eerste en de laatste keer dat u ging zeilen? En ben ik ben daarna een visserman geworden op de Noordzee. Oh, Oké. Okay. Dat is ook waar, hè? En, en, en waar, uh, uh, vanuit welke haven bent u gaan vissen? Uh, Lauwersoog. Ah ja. En uh, om, uh, dan misschien hetzelfde. Uh. Deze was ook wel heftig. Toen dacht ik van: Dit is mijn laatste reis. Kijk, wij hebben de Dover Winkracht 5. Maar toen hadden we winkeracht 9 tot 10. Een keer op de Noordzee. Alstublieft. En die is heftig. Maar heeft u dat maar één keer meegemaakt in uw. Wat, hoe lang heeft u gevist? Een jaar of zes, zeven. Oké. En maar één keer dit soort hele heftige omstandigheden meegemaakt. Nou, 5, 6, 7. Dat, dat zijn wij wel gewend. Maar 9 is heftig hoor. Ja. En uh, toen dacht ik, van dit is mijn laatste reis. Want? Uh, nou, ik denk, wij gaan ten onder. <laughs> u was echt bang? Nee. Nee, ik was niet bang. Ik denk, dit is mijn laatste reis. Nee, ik was niet bang. Ja, maar het was uw laatste reis niet zozeer omdat u dacht, ik kap ermee... maar omdat u dacht, ik ga de kant niet meer halen. Dat dacht ik wel, eigenlijk best wel. En dan was u nog niet bang? Nee, nee, dat he, nee, dat heeft daar niks mee te staan. Nee. Nou, me nee, dunkt. Nee, het zijn, het zijn uh, uh, natuurkrachten. Beschrijf eens wat er gebeurt als je op een vissersschip zit en, en je krijgt windkracht 9 op je, voor je kiezen. Nou, dat, is, dat wil. Dat, ja, dat zou u zelf moeten meemaken. Want ik kan dat. Uh, het, je hebt National Geographic Channel, hè? Eh? Ja. Yeah. En daar gaan ze uh, vissen op uh, met, met kooien op trap. Ja, ja. Ja, het is een fascinerende serie. Ik weet wat u bedoelt. Fascinerende televisie. Levensgevaarlijk. Uh, ja, dan zie je die mannen echt gewoon uh, van dekspoelen bijna. En dan grijpen ze zich toch weer net op tijd vast. Uh, ik heb nooit meer dan Windkracht 8 meegemaakt. Wel heel, heel royaal Windkracht 8. Dus bijna 9 op zee. Um, uh, o, met een zeilboot? Met een zeilboot, Met een zeilboot. En ik, ik, ik weet dat dat heel hard gaat. Um, maar op volle zee, op groot, groot water, uh, de Noordzee bijvoorbeeld... zijn die golven ook nog veel hoger, toch? Ja, dat komt, om, dat komt omdat het niet zo diep is in de Noordzee. 30 meter maar. Ja. Maar uh, ja, dat was uh, werkelijk waar. En dan sta ik daar uh, met mijn zeilbootje in Giedewoorn. <laughs> ik moest daar net over nadenken. En ja. ik. ik vond uh, die, die meneer, ik vond een fijne kerel. Dank voor het bellen en uh, dank voor het delen van deze ervaring. Dank je wel, Ben. De vaste luisteraar. De vaste Doe luisteraar ben. Was Doe u dat? Goed, 0800-1121. Dat is het telefoonnummer waar u op kunt bellen en met uw zeilverhalen. Phil, goedenacht. Goedennacht. Uh, Phil, je mag de radio heel snel uitzetten? Ja, ja, ja. zacht. Nou, ik heb eerlijk gezegd altijd versteld gestaan van mijn broer. Ben je nog? Jazeker, ik luister. Ja, oké. Okay. Nou, hij kon dus totaal niet zwemmen. Nee, ik hoorde even niks. En uh, hij ging altijd naar de zee op. En ik denk, waar ben jij Godsnaar godsnaam mee bezig? Ging hij vissen, dit en dat. Maar ook op zuilboten, hè? Dat ja. is best wel link. Maar wat, wat voor tochten maakte hij op zee? Uh, hij ging van, uh, bijvoorbeeld uh, van uh, Vlissingen ging naar. Uh, gewoon naar. Uh, van, uh, naar Dover of zo. Mm -hmm. uh, dat ging hij dat gewoon. Uh, gewoon doen, of, of meer, of wat dan ook. Maar ik hield altijd mijn hart vast. Ik denk, jongen, jij kan niet zwemmen, maar je gaat toch zeilen, hoe kan dit? Ja. Ja, het is best, ja ik vond het soep. Maar goed, het is een sport, hè? Ja, dat is... Laag, maar, maar ik, ik dacht wel van, dit gaat niet ooit goed. Maar het is wel goed gekomen, hè? Uiteindelijk hij leeft nog. Maar ja. Had hij wel een zwemvest hadden... bij zich? Wat zeg je? Hè? Had hij wel een zwemvest bij zich? Ik ben er niet bij geweest, dus daar ben ik niet getuige van geweest, maar... Nou, het, uh, nou ja, kijk, al, het antwoord daarop... Het antwoord daarop, ja, dan zou ik al een stuk geruster zijn als ik jou was, geloof ik. Maar het helpt hij nog. Wat zeg je? Wacht even, wat zeg je nou? Ik zei, als het antwoord ja is, dan zou ik een stuk geruster zijn in jouw geval. Ja, ja, ja, ja, ja een Nee, ik ben er dus niet bij geweest. Maar ik heb het altijd wel een beetje typisch gevonden, hoor. Maar het was ook natuurlijk iemand die heel graag, uh, omdat ik uit Lunteren kon... en dan ging hij ook gewoon graag, bijvoorbeeld... Uh, Vissen ergens bij putten of uh, weet ik veel. Ja, levensgevaarlijk. Ja, ja, het gaat over vissen ook, hè. Ja, ja goed. Maar, maar ja. broerlief uh, zeilt niet meer en vis niet meer? Broerlief is te oud, nu, denk ik. Broerlief, ja, dat ja, is inderdaad een hele lieve broer. En, uh, um, nee, ik hoop dat hij zijn streken afgeleerd is. Maar uh, ik geloof wel dat hij inmiddels wel bij jij okay. is geworden. of zo. Ja. Jawel. Maar ja, maar ja... Ik zie er nog wel toe. Die staat dat hij het nog steeds doet hoor. Als hij de kans krijgt. Want je spreekt hem niet? Jawel, we hebben contact. Uh, Jawel. Maar hmm. ik denk wel dat. Het, uh, ach, het zijn nog een beetje jeugd dan moet Goed. je maar denken. En, da uh, dank voor bellen, Phil. Een soort qua spreken ook okay. dank Ja, dankjewel. Dag. 0800-1121, eh, jouw zeilervaringen. Kort geleden, lang geleden, heroisch, klein. Ik vind het allemaal prachtig. Bel ons op 0800-1121 of stuur een mailtje naar kazeloenen.ncv.nl Dammers, nacht. Ja, nacht. Normaal heb ik het over marxisme en politiek, maar nu eh, is het leuk. Ik heb gevaar op de... Of op gevaar, ja, ik heb vroeger gevaar op de en op de koelschepen. Maar ik ben met een zeilschip vanuit Amsterdam, de Vrije driemast. En die man die dat... Uh, en mijn neefje heb ik meegenomen. Dat was in 81. En we gingen dan van uh, Amsterdam naar buiten, weet je, naar buiten gaat. Mm -hmm. En dan zo naar uh, Denemarken. met een uh, paar dagen waar, dacht ik nog zelf. Ja. En uh, dat was een hele gekke ervaring. Wat jij daarnet zei, want die Noordzee, dat klopt. En wat die man zei. Als je met de intrasse en naar buiten ging... dan was het... een één keer ging je stampen met je boot, want dat... Die, omdat het zo ondiep is, kwam die golven heel hoog. Dat heb ik me ook laten uh, vertellen door mijn medezeelieden. Yeah, yeah. uh, ja, ja. Maar ik, ik was op weg naar Denemarken, naar, tuss, naar Kopenhagen. En uh, in één keer kwam er een stormio. Dat was zo gek. Dat was van het ene moment op het andere. Er was niks gezegd. of En dan kwam er een ander kwam er nog in Noem. ja, wij waren te groot. En dan weet ik nog die ervaring dan uh, in Kopenhagen. Daar heb je toch dat uh, meisje gezet. Ik heb hier een foto, paar foto's voor me liggen. Die, die, die lille hasnafrui, dat havenmeisje. Dat, uh, dat beeldje in Denemarken. Oh, de, die, ik dacht. ja, ja. ja. Ik dacht, joh, de de zeemeermin bedoel dat, je bij de ingang? Ja, ja om, om een hoekje. Want ik, ik zie hier dat ik er naartoe klimt. Op de, het lag een beetje uit de kant. Maar er kon dan een grote steen mee zitten. Ja. Maar je, dit, dit was in 1981. toch met de Vrijja. Um, um, maar, maar daarvoor had u al veel gevaren op, op, op, op grote schepen. Ja, ja, nou eerst op de, op de zeesleepvaart. Bij de Azoren op de Zwarte Zee, die was groot. Nu ben ik uh, de tweede reis. Die, de, en daarvoor uh, waren klantjes op het Maas in het Noordzee. Okay. Bij de Azoren hebben we, we zes weken. daar moesten we een boorhuim aanbehalen. Die was gebroken. Oh? Kabels. Maar nou, dan weet je niet wat je ziet. Maar ja, ja maar, maar, maar waar ik even benieuwd naar ben, uh, u was dus wel wat gewend, zal ik maar zeggen, qua zee. Uh, en toch maakte die storm onderweg uh, naar Denemarken, die maakte indruk. Ja, dat was een heel gek uh, eigenaardige ervaring. Het is van, van niets in één keer een storm en dat heel even. En, en die, die golven kwamen echt uh, heel hoog, weet je Dat was uh, on, on, uh, onwaarschijnlijk, ja. Ja, ja. Nou ja, ik, ik heb deze zomer ook weer mee mogen maken met mijn eigen boot en mijn eigen gezin. Dat wij eh, terugvoeren van, van Frankrijk naar Nederland. Eh, en eh, op het kanaal plotsing een kanaalrad eh, voor onze kiezen krijgen. Zeg je dat ja, wat, ja, een kanaalrad? Ja, ja. ja, nou die naam ken ik niet, maar ik ben dikker door het kanaal gegaan... En, ja, Nou, een kanaal, als ik het goed zeg hoor, maar als er mensen zijn die, die zeggen, je, je praat onzin, bel alsjeblieft. Uh, maar dat is een, een, een kleine depressie die zich door het kanaal heen perst en heel snel uitdiept. Wij gingen weg met, uh, met windkracht 3 en we zaten binnen, nou, wat zal ik zeggen, binnen 2 uur zaten we in windkracht 8, ruim. Ja, ja. En dan wordt het op. En geen land in de buurt. Dus dat was echt een hele lage. dag. jij dan? bent toch verantwoordelijk voor je kind? Voel je dat niet, rot moeilijk? Ja, dan word je niet heel blij. Maar gelukkig heeft het hele gezin. Mijn kinderen zijn niet heel jong hoor. Dus die kunnen wel wat. Maar goed, je moet door. Ja, dat is waar. Ik ben door het kanaal met misgegaan. Dat was ook ongelooflijk. Achter elkaar toe. Ja. ja, de in De mis... Golf van Biskay, ben je daar ook nog geweest? Uh, nee. nee, zo ver zijn we niet ja. geweest. Nee. Oh, dat kan ook in één keer, uh, spoken. Ja. Maar ik, ik heb wel meer jou over die boot hoor. Je hebt echt liefde hè, voor jezelf, schip Ik heb echt, echt grote liefde voor Zijn. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, ik vind het echt. Dat dan? Heb je dan nog verteld? Grote hè? Nee, ik heb. Nee, maar, maar, maar, maar, Ja, hoe komt dat? Uh, het, het grappige is dat Gerard Dijkstra zei dat de combinatie tussen techniek en natuur. dat dat een hele mooie is. En dat herken ik wel een beetje. Ah, ik vind ja. ook wat het leuke aan een zeilboot. is dat er allerlei techniek omheen hangt. En dat vind ik ook leuk. Uh, ja. Maar goed, ik vind, heel, ik vind muziek ook geweldig. En er zijn heel veel dingen die ik leuk vind in het leven. Maar uh, deze combinatie is ook een hele mooie. Heb je wat nog veel heb gezeld, dames? neem niet Nee, heb je nog veel gezeld uh, na die tocht met de vrije Nee, jammer genoeg niet meer. Ik wilde zelf graag... Uh, ik kom mee met een, uh, naar Amerika met een zeilboot. En toen heb ik uh, af moeten haken. En toen is er een andere meest van me mee gegaan. Dus, dat is, uh, maar wat ik ben, nu ben, zou ik bang zijn. Ik zou niet meer durven. Uh, ik stond op aan dek stond ik altijd even te kijken. Weet je, naar de diepte van de oceanen. Ja, ja, daar moet je ja. me soms ja. maar niet over nadenken. Want zelfs die zandbak waar jij het over hebt van 30 meter in de Noordzee... is toch een hoop, uh, hoop water. Ja. Wat ook mooi is, bijvoorbeeld, als je dan in één keer uh, de deining meemaakt voor het eerste die oceaan. Dan, uh, ja. Of als je bij uh, Kaapstad, daar moesten de, de, moest de, de dingen om uh, moesten naar de Bijra toe. Naar de, de Persische Golf. Dus dan ging ik om Kaapstad en dan ging je naar de Persische Golf. In één keer kom je dan in de andere de oceaan. Ja. ja, mooi hè he. die hele langzame deining. Ja, ja, ja. Alle dus... mensen, wist dat dat, uh, Freud heeft daar nog over, uh, uh, hij had uh, Eigenlijk alle mensen kennen het oceaanisch gevoel. Omdat we in onze moeder, baarmoeder hebben gezeten. Oh, dat is een dat beetje... Dat is een beetje... waar gelopen. Dus eigenlijk zijn we allemaal zeeman. Oh, maar wel raar dat we dan zo snel zeeziek worden met z'n allen. <laughs> nou, dat is ook wel. Ja, nou, over zeeziek. Ik ben nooit zeeziek geworden. Ik kom niet op een schommel zitten. Ik kom niet op... Uh, ja, en met, Gek is dat, hè? Geluksvogel ben je. Goed, dank. Dank voor het bellen, ja. ja, en jij ook bedankt. En een prettige nacht nog. Dag 0800 1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. Als u zeilverhalen heeft, zelf zeilervaringen heeft, bel ons op dat gratis nummer of mail naar casaluna@ncv.nl. Watch it drinking with me. Never Forget You. We hebben het over uh, zeilervaringen en uh, uh, alles wat ermee samenhangt. 0801121, dat is de plek waar je kan bellen als je een mooie zeilervaring met ons wilt delen. Dat naar de aanleiding van uh, Gerard Dijkstra, die in het eerste uur onze gast was. De, uh, scheepsbouwontwerper, de scheepsontwerper, uh, de nevelarchitect... architect, die ooit begon als uh, solo zeiler. Jan, goede Dag, Frank, goede ik heb een ervaring uit de jaren 70. Ik was op vakantie in het voormalige Joegoslavië. En wij hadden daar uh, Joegoslavische vrienden leren kennen. En hij bleek, uh, hij bleek een zeilboot te hebben. Op een gegeven moment uh, moest hij op een dag moest hij naar. Je hebt daar veel eilandjes in de Adriatische Zee. Moest hij naar. Een broer van hem moest hij medicijnen wegbrengen. Mm -hmm. Dus uh, ik mee met hem op, dat op, op die zeilboot naar die, naar die eilandjes. Daar aangekomen. Het was prachtig weer. Uh, brak. Uh, of gekomen en op de, uh, de medicijnen afgeleverd hebbende. En weer op terugweg zijnde. Brak er in één keer een ontzettend onweer. We waren net aan het varen ...dan brak er een onweer los. Fijn. Eigenlijk twee onweer. Het waren twee borra-borras die elkaar kruisten. Nou, het, het was echt. Het was echt paniek. En op een gegeven moment. Uh, ik heb helemaal geen zeebeen. Hij zei. In het Engels wat hij kon, hij zei: zet je vast, uh, zet je met de riem vast, uh, en, en bemoei je nergens mee. Ik, ik zorg dat wij veilig uh, aan de andere kant komen. Ja. Het, was op, het was echt hectisch. We komen op een gegeven moment bij Fontana, komen we in dat haventje, en het was een ravage daar. Nou, de vrouwen die stonden daar te wachten, en die, die, die, die zaten in, in noodangst van: ja, die, die redden dat nooit. En wij komen op een gegeven moment uh, toch veilig terug in het haventje, maar wat bleek achteraf en dat is onze redding geweest. Die goede man die had ervaring als, als zeiler. Hij zat in de in de selectieploeg voor de Olympische Spelen als uh, in de, ik geloof in de snijplaten. Dus hij had de nodige ervaring en dat is eigenlijk onze redding geweest. Want was ja. dat niet geweest, dan hadden we dat dan, wij hadden dat nooit nooit op de gered. Oh, wat een mooi verhaal. En wat, hoe groot was het bootje waarin jullie hier zaten? Ja, dat was niet, niet echt groot. Ja, eigenlijk een, een, een tweepersoonsboot. Oké. Okay. <laughs> uh, ja, het, het is al zo lang geleden. Ik weet niet eens of er twee zeilen op zaten. Of dat er een op zat. Maar het maar, was geen kunjuitboot, dat weet je wel. Nee, het was geen kunjuitboot. Nee, het was geen Een open bootje uh, met z'n tweeën. En godzijdank bleek, uh, bleek de man achter het roer uh, verstand van zaken te hebben. Dat bleek achteraf en uh, anders dan denk ik persoonlijk dat wij het nooit gered hadden. Dus uh, echt een wonder, wonder uh, bovenwonder. Ik vind het prachtig. Maar wel, maar wel een ervaring die ik uh, nooit, nooit of tenminste vergeten ben. Nee, nee, nee. De man ben je nooit meer tegengekomen, neem ik aan daarna. Nou, we, we hebben nog wel eens ooit contact gehad, we hebben nog wel eens geschreven naar elkaar. Nee, ik heb hem daarna eigenlijk nooit meer gezien. Want op een gegeven moment brak die oorlog eruit in Joegoslavië. En toen zijn wij daar eigenlijk nooit meer naartoe gegaan. Dus uh, toen is dat contact eigenlijk verloren geraakt. Maar ik heb laatst nog wel zitten denken: van ik zou hem eigenlijk toch nog wel eens ooit een keer willen ontmoeten. En eigenlijk toch wel bedanken dat hij dat uh, zo mooi gefixt heeft. Ja, kan me iets meer maar voor... het heb ik me voorstellen. En de rest heb ik verder helemaal geen zeebenen. Dus. Uh... Ja. Maar het was een bijzondere ervaring, Frank. Dankjewel, Jan, dank voor de delen ja, zo, van het verhaal. Goedjes, hey. 0800 1121, dat is ons telefoonnummer. Helene, goedennacht. Uh, ja, ja, hallo. Nou, het was, ik was een, een klein meisje van een jaar of elf of zo. En ik was door mijn vader meegenomen naar de west plassen. Hij had daar waarschijnlijk een waarschijnlijke bespreking met iemand op een, een grote zeiljacht. En hij zei: Nou ja, er was een vuil sloepje bij die boot. Hij zei: Ga jij maar lekker uh, zeilen? Dat had ik nog nooit gedaan. Nou ja, ik in dat bootje. En eerst met een lekker windje. En ik, ik ging verder en verder. En het ging hard. Oh, dat was fijn. Toen dacht ik: Nou, wil ik wel weer eens terug. Maar ja, uh, iedere keer als ik dan probeerde de roer om te doen om, om terug te gaan. ze dan ging die boot heel schuin. En dan ging ik gauw weer terug. Want ja, hoe moest je dat doen? Ja. Nou ja, uiteindelijk is het me wel gelukt. Maar het was wel een beetje eng. Ja, want je was gewoon lekker met het windje in de rug... had je je af laten ja. drijven. Ja, en, en dan, dan moet je wenden. En ja, met, met het zeilen, nou ja, dat wist ik allemaal niet precies hoe dat moest. Maar dat, dat was wel moeilijk. Ben je bang geweest? Nou ja, het was een beetje ongemakkelijk. Echt bang niet, ik kon wel zwemmen. Maar, maar, maar nou ja, het was wel een beetje spannend... Ja. Ik heb na nou, de hand heb ik nog vaak gezeild op de loogstofse plassen. Maar toen kon ik het. Toen was ik met iemand die het ook kon. Ja. Maar die eerste keer was wel een beetje eng. Want je, je had geen idee hoe je terug moest uh, uh, laveren. Want je moest weer terug naar, naar, naar, naar de wind, neem ik aan. Uh, na, na, nee, naar die grote boot moest ik terug. Ja, naar de grote boot moest je weer terug. En de, best, en de plassen. Nou ja, dat is toch al een grote ruige uh, meer. Ja, het veel nou, spoken. Huh? Het kan flink te wezen. zijn. Ik heb een heleboel hard. Ja. Dus dat was helemaal niet makkelijk als je helemaal niet weet hoe je het moet doen. Ja. ja. Maar het is me uiteindelijk gelukt. Ik ben heel hard teruggekomen. En wat zei papi toen je weer heel hard terugkwam? Nou, niks. Ik denk dat hij het heel gewoon vond. Okay. <laughs> <laughs> wat was je Ik vader? Ik denk niet dat hij het in de gaten had. <laughs> was je vader een zeiler? Nou ja, hij, hij, hij is bij de marine geweest, dus ja. Nou, dat doen ze al heel lang niet meer aan zeilen, dat weet je. Nee, dat kan ik me niet herinneren, dat die zeilde. Nee. Dus hij wisten het misschien ook niet hoe moeilijk dat was. Oké. Okay. Dank voor het verhaal, Helene. Ja, oké. Okay. Dag. Jou. Dag. graag op 0800-1121. Jan, goedendag. Ja, dag Frank, met Jan van der Meulen in Den Haag. Dag. Ik ben opgegroeid in Gorredijk in Friesland, bij Heerenveen... En dat ligt aan de Opstelandse Kampioensvaart. Die verbindt het Friese merengebied met de Drentse hoofdvaart. En we hadden thuis de boerderij, die stond dus aan het water. En we hadden erbij een roeiboot, een ijzeren soort schouw. En ik zat als klein kind al in die boot te varen voordat ik kon zwemmen. Dus mijn moeder die stond doodsangst uit, denk ik. En toen ging ik met een vriendje, ging ik, uh, werd er werd later een, een, een kleine mast opgezet. Dus er uh, was een, een sparren van een sparboom mm -hmm. met een, uh, een dwarszeil, uh, dwars zoals dus bij de Noordman. En, uh, en dat zeil dat was een koeiendek. Een koeiendek dat is een, uh, een kleed van ongeveer 1 meter bij 1,60 meter. 60, iets ruimer, denk ik. En dat wordt gebruikt voor zieke koeien. Die krijgen dat ding op hun rug. Die meestal wat ziekelijk zijn. En dat wordt aan de onderkant aan de buik met twee touwtjes vastgebonden. Dus ja. we, we hadden dus een, een, een balkje hè, in, in die mast vastgespijkerd. Of, of gebonden met een stuk touw. En dan uh, met een vriendje tegen de wind in roeien. En dan terugvaren voor de wind. Dat ging lekker snel. En dat, dat was genieten. <laughs> en later kocht mijn broer, die was oude, is ouder niet. Die kocht een piraat. Die had geld. En uh, toen ging ik met die piraat varen voor, voor het huis. En. Uh, ja, dat kon ik ook meteen. Dat, uh, ik, ik hoefde niks te leren. Dus had ik had kennelijk een zekere mate van talent. En later ben ik gaan zeilen op de plassen. Daar heb ik nog een aardige anekdote over dat uh, zeilen op de plassen Ik ben met een aantal mensen heb ik geprobeerd om de zuidkunst bij te brengen. En dat denk ik, nou, dat, uh, als je dat dan zelf snapt en niemand snapt het niet... dan is het nog behoorlijk moeilijk om dat over te brengen. Ja. En toen was ik een aantal jaren geleden met een vriendin. Toen ging ik naar uh, Rijp vanaf de Kik heen de Kaag. Nee. Eigenlijk heel slecht. Vanaf, ja. Wel wel de de Kaag, gezellig, maar heel slecht. Ja. Vanaf de kaart naar rijp dan moet je door een stuk kanaal van enkele honderden meters. En toen hadden wij voor de wind, nou dan steken we aan in uh, Rijp-Wetteringen, we een café, ik koffie drinken en dan gingen we terug. Dus toen hadden we de wind tegen, moesten we leveren. En toen kwamen we dus een, uh, een boot tegen, die voer voor de wind. En die vriendin, ik denk, nou die begint het wel een beetje door te krijgen. Dus zegt ze tegen mij, waarom, leer, waarom moeten wij leveren en zij niet? Dus ik denk, nou dat is iets toch niet helemaal goed. Dat is wel dus dat is niks geworden toen. Dus, nou, dat is mijn verhaal eigenlijk. Het is niks geworden tussen jou en die vriendin? Of uh, tussen ja, zij nee, en haar? haar? Nee, die vriendin, nee die, net het zeilen van nou, het is het is mee gestopt en, uh, maar Het, het bleek heel moeilijk te zijn om dingen die je zelf erg goed snapt. En er gaat iemand met me mee, zo nu en dan. Dat is een afgestudeerd ingenieur. En die, uh, nou, die heeft er ook moeite mee om dingen uh, ja, toch te, te snappen en zo. Dat, ja, dat mij tenminste. mijn vrouw toen ze in het begin meeging, toen vroeg ze bloedserieus aan mij of het niet een tandje minder schuin kon. Waarom het toch zo schuim moest. Nou ja goed, soms kan je er iets aan doen, soms ook niet. Dus ik ben kennelijk geen geboren instructeur of zo, want die moet het toch kunnen overbrengen, maar dat. Dat kan een leerling liggen, moet je maar denken. Maar Jan, je hebt nog steeds een zeilboot. Nee, ik heb geen boot, maar ik, ik ga wel eens naar de Kaag en boot huren. Ik ben vanmiddag nog geweest en ja, dat viel een beetje tegen qua winter zo, maar ik, ik ga regelmatig naar de en ik, ik heb wel eens op zee gezeild, maar ja, dat hoeft voor mij niet zo nodig. Ik, ik heb ooit een keer aan de Engelse kust gezeild met een tweemaster, met een korter was dat. Ja. Met een gehuurde, met een, een, een, een bemanning, de Schipper en zijn vrouw en dan met uh, een aantal uh, mensen die ik op vakantie had leren kennen. Met zo'n zes waren toen geloof ik, plus die Schipper en zijn vrouw. Ja. Op zich wel leuk hoor, maar uh, goed, ik, nou, ik vaar liever alleen in een klein boot, dus. Het is trouwens ja. een hele goede methode om, om het zelf te leren. Dat heb ik uh, om goed ervaring te krijgen. En, uh, alleen in een, in een 16 stappen of in een valk. En dan uh, ja, gewoon uh, er tegenaan gaan hè. en dan uh, kijken wat er gebeurt. En dat, uh, dat is de beste manier om te leren volgens mij. Zeker, zeker. Uh, want je moet het echt helemaal je eentje doen. Ja, ja. ja. dat, uh, nou, dat, dat is, is waar. Dank, Dank voor het bellen. Oké dan, dat vind ik Een prettige nacht al. Dankjewel. 0800 1121 uh, voor zeilverhalen uh, voor zelfverhalen en zelfervaringen. Belgibetto Osnovo Novo we dat liedje? We hebben het over, uh, over zeilervaringen. Bijzondere zeilervaringen mag je met ons delen op 0800 1121. Het eerste uur kon je luisteren naar Gerard Dijkstra. Een man met, uh, met tienduizenden zeemijlen op zijn naam. Uh, die uh, inmiddels vele malen de wereld rond geweest is, als je het allemaal bij elkaar optelt. Uh, en die dus ook prachtige dingen meegemaakt heeft. Frits. Frits, goedenacht. Ja, uh, nou, ik ben dus eigenlijk het product van uh, een klein avontuur op het water. Mijn uh, vader, die deed uh, naast motorrijden ook nog varen in een 60 kwadraat, die hij in eigendom deelde met een vriend van hem. Mm -hmm. En op een gegeven ogenblik ziet hij een andere 60 kwadraat ondersteboven gaan. en er zat mijn moeder in met een vriendin, maar die kende elkaar toen nog niet. En waar was dat? Uh, op het Alkmaarde Meer. Alkmaarde Meer. Want. Uh, Vader is een echte Zandijker. was mm -hmm. herstel. Eh, want dat was, nou, dat was in de tijd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. En uh, nou ja, goede jongens die bieden hulp en uh, die bieden hun uh, extra uh, kle uh, kleding aan. Want ja, God, uh, als je op het water bent, dan kan je omgaan en dan kan je uh, drooggoed nodig hebben. Maar nou had een ander het nodig. En even laten voeren ze met een. Uh, een bootje op sleeptouw en twee uh, natte haringen aan boord met uh, geleende kleding. En de eigen kleding die hing uh, met een paar provisorische knijpers in het wand te drogen. Ja. Dat was wel een lol gezicht. Nou ja, van de een komt de ander En dan uh, worden getrouwd en dan ontsta ik dus. <laughs> maar jij bent uh, uh, het product van die natte haring, zal ik maar zeggen. Ja, absoluut, absoluut. En daarna, en daarna is het doorgevaren, want toen er dan een gezinnetje was bij Pa en Poen, en waar ik dan de oudste van ben, komen we dat weer zo zijn achteraan. Ja, toen werd er gevaren met een ietsje comfortabeler boot, dus toen werd het een uh, regenboog. Oké. Okay. En we werden lid van, nou, hij was het al, maar we werden allemaal lid van de, van de zeilvereniging De Onderlingen. En die had op loods 30 stukje land aan de, oostkant, uh, sorry, aan de westkant van de eerste plas... Yeah. En dat was van jaar op jaar daarheen en kamperen op de leghakker en aanleggen aan de legkade. En nou ja, goed, het hele, het hele gebied daar uh, uh, verkennen. En die afscheidingen van die diverse plassen, dat, is natuurlijk, dat zijn allemaal oude weggetjes die natuurlijk naar beneden gegaan. Zijn veranderd in een rijtje eilanden. Ja. En de avond zou papa pa en ik nog eens een keer een toertje maken en de, de boer werd al leger en donkerder. En net boven die laatste weg, tussen de derde en vierde plas... en dat noemden we de Napoleontische Weg, want er lagen nog keien op, zei men. Dat hebben we gemerkt. Ja, want je ging op de keien. Nou, we gingen, we gingen door de wind. En een draak en een regenboog steken tikkie dieper dan een 60 kwadraat. Ja. Dus toen voelden we de keien onder ons en we dachten van... nou, we keken elkaar even aan, maar goed, we gleden we even af. Van nou, dat is weer goed gegaan, als dus hadden we hier de hele dag gezeten misschien. Ja. Maar in Friesland ging het minder. Pas een paar jaar later, of een paar jaar, een paar jaar eerder, weet ik het, er zijn dus Papoe en ik, die zijn uh, op tour gegaan vanuit de Zaanstreek, het Amsterdam-Rijnkanaal. Dan de Rijn op de IJssel af in door Friesland uh, terug. kriskras uh, uh, uh, het, uh, kris door al die slootjes heen. dag van een tocht, zeg. En ja, en over het IJsselmeer weer terug. Ja, leuk. Maar zeker uh, zekere avond toen, uh, toen kruisten we dus er zo de vluissen. Dat is het, het grootste en langste meer dat uh, uh, Friesland rijk is. Je moet altijd zuinig de vaargeel houden, zeker als je zo diep steekt. ja, wisten uh, wist er bij veel. <lacht> dus we kwamen, nou een meter of twintig onder de wal. Kwamen we weer te keren, nou en toen zat hij als Haarlem. <lacht> Muur vast. En de avond viel hetzelfde beeld. In de verte een motorbootje, keurig in de vaartgeul En wij roepen en zwaaien. Nou, die zwaaide braaf terug. Die dacht van, stik jij maar straks, vind ik ook vast. <laughs> dus wat zei pa? Jo, weet je wat? Moe aan het stuur, eh, aan, hoe heet het, aan het roer en aan het grootzeil. En ik aan de fok. En trek hem zo plat mogelijk. Motor werd neergelaten, aangezet. En hij in zijn zwembroek erachter lijntje uitgegooid. Dat wel, voor je weet maar nooit. En, en we wisten ook maar nooit. Dat kwam ook te pas. En uh, zo hebben we met vanaf uh, de krachten dat, uh, dat ding weer vlot weten te krijgen. En schoot in een vooruit. De pa die wist dus het lijntje te pakken. En zo zijn we dus weer, uh, weer aan het kamperen geraakt. Want we hadden gewoon alles bij. Het was echt een trektocht. Ja, ja, ja. Nou ja, je kampeert gewoon in die boot zelf. Het is ruim genoeg. Het zijn mooie boot ook, regenbogen. Oh, hij vaart nog, de nummer 48. Hij is van stapel gelopen als de leden 2... Tijdens dat mijn paam hem had, heette hij het Fortuin, in gotische letters, want het was A, Paas hele Fortuin. B, dacht hij dat hij op de plaats woonde waar de papiermolen het Fortuin heeft gestaan. Dat bleek later niet zo, maar het maakt niet uit. En hij heeft momenteel weer zijn, eigen zijn oorspronkelijke naam terug, met enorme letters, dus je kan het niet missen. Maar hij is niet meer in de familie, de boot? Nee, pa heeft later nog een, een, een, een roodkleurig ijzeren motorbootje gehad, de Tsipra. ja. En uh, ja, goed, uh, nou zijn pa en poen natuurlijk alweer een paar jaartjes hemelen, maar uh, we hebben een zalige jeugd daardoor gehad. Ja, ja. leuk. Mooi. Ben je, ben je uh, daarna nog veel gaan zeilen? Na jouw jeugd zou ik maar zeggen, nadat je... Nou, ik heb, uh, we hebben mijn oudste zus en ik, we hadden samen een je dat Frans uh, torentuigje. Ja, fijn open bootje ook. 6444, wat 4, 4, 6444, uh, ja, drie viertjes. Oh het grappig dat jullie zeilnummers allemaal nog weet. Ja, nee, weet je, het is... Uh, het leek er weer op. Net drie ene die door de hond weer opgejaagd. Ja, ja, ja. <laughs> en uh, ja, Gute, omdat het altijd regent in dit land... en als zeiler heb je de meeste last ervan. en zeker met een katoentuig... Uh, heette die boot vanzelf pluviers. De regen op. Ja, oké, okay, goed. Ik, ik ga jou bedanken. Jo, oké. Okay, Dank hè, voor Bellevits. Dankjewel. Ja. Irene, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik, uh, ja, ik vind het een heel, ik vind het heel leuk om de verhalen over zeilen te horen. Ik, uh, ik heb sinds uh, 1994 heb ik samen met een vriendin ben ik mede-eigenaar geworden van een Benton Baroudeur. Dat is een uh, scheepje van inmiddels 35 jaar. Mm -hmm. uh, omdat we dat gewoon samen leuk vinden. We hebben altijd, uh, ik heb altijd met het gezin in een uh, lemster Aadje gevaren. Maar mijn man heeft nu een draak en ik heb samen met haar die boot. Ja, klein kan jij ik... bootje is het, hè? Klein Ja, Kle Klein het zeilbootje. En uh, ja, we zijn uh, rustig begonnen vanaf de IJsselmeer vanuit Denkhuizen en Maar we vinden het, de Waddenzee ook ontzettend leuk. Omdat we vroeger met het gezin veel gevaar had. We hebben daar al altijd veel, over, veel kennis over gehad. Maar goed, op een, uh, dat was in uh, uh, 2003. We, uh, we, hadden, we hadden dan een week, we gaan ieder jaar dan een week met z'n tweeën wat varen... Vanuit Ameland zouden we terug naar uh, Terschelling en uh, nou, het was goed weer. We zouden eerst de tussendoorsteek maken over de Blauwe bag. ik weet niet of je dat weet hoe dat werkt bij de mm -hmm. uh, bij de Barenzee. Maar je kunt je kunt ook dus via via de Noordzee dan ga je Ameland via Ameland eruit en dan via de Noordzee net. Uh, Keren tij ga je naar binnen en nou, dat is allemaal goed gegaan. Het is iedere keer wel spannend. Maar, ja, je, nou, je kunt via zee of je kunt onderlangs de Waddenzee pakken, dat bedoel je te zeggen? Nou, nee, je gaat wel, uh, je gaat wel via de Waddenzee, maar dan maak je een slinger door zee via onder en dan ga je bij verschelling bij de bosplaat weer naar binnen. Mm -hmm. Nou, dat hadden we gedaan en uh, nou, we dachten, nou, dat gaat goed, maar op een gegeven moment, boing bonk, we zaten hartstikke vast. Nou, geen probleem, want dan starten we de motor en we gaan even hangen en dan uh, kunnen we verder gaan. Maar wat bleek, het roer, we hebben een aanhangend roer en dat was dan afgeklapt door die zandbodem. Oeps. Ik had uh, helaas in de, het voorjaar geen goede splitpender erin gedaan. Nou, dan zit je meteen, hè, want met, zonder roer kun je in, in deze niks. Maar wacht even, even, even, even, even, even ff, zodat iedereen het snapt. Uh, je liep met, met, met jouw kajuitbootje liep je op de grond. Dat roer dat werd door die, door die zandbank omhoog gedrukt. Uh, dat verdween uit zijn uh, hengsels en dat vloept in één keer overboord. Nou, dat hing daar dat hing achter. Het was een aanhangend roer, dus dat hing daar Dat hangt achter de boot, dan achter de spiegel. En dan maar je was hem niet achter... kwijt. Hij hij aan een touwtje. Nee, dat had ik dus ook niet gedaan. En toen is die... Uh, hij, het was net uh, opkomend water, dus de vloedstroom die ging uh, naar, naar binnen, gelukkig. Maar wij zaten vast... Nou, uh, ik zal het niet uh, te lang maken. We hebben 112 gebeld, want we wisten het nummer van de kustdag niet. De reddingboot zou er aankomen. En uh, nou, we lagen nogal behoorlijk te bonken daar, want ik had het meteen het anker uitgegooid. Omdat ik niet nog uh, dichter naar de kust wilde komen. En uh, het, het roer, dat dreef eigenlijk naar binnen. En uh, ja, iemand had ons gezien, maar die kon niet dichterbij komen. Die, uh, heeft, die is achter het roer aangegaan en er, was een, er kwam een boot van natuurbeheer. Die heeft uiteindelijk dat roer opgepakt en die heeft het naar Ameland gebracht. En wij zijn door de reddingboot zijn wij terug naar Ameland gebracht. Nou, het is heel kort verteld, maar het was een, uh, voor ons was het een ontzettend avontuur. Ja. Nou, ik, ik belde gelijk mijn zoon, want die, uh, werkt, of die, die zit ook bij de KNRM. Ik zeg, nou, je weet niet waar je moeder nu achter hangt, achter de KNRM-boot. Ach jee, ja, ja, ja. Dat voelt niet heel stoer dan. Nou, nee, we hadden er niet zo, moeite, we hadden niet zo moeite mee, want uh, dat, het, was gewoon, het was gebeurd... en het, we hebben een, een ton waarschijnlijk gemist... En verkeerd genavigeerd. En wij, uh, nou ja, dan ligt je daar uh, van Ja, anker. nee, maar je hebt verkeerd genavigeerd. Dan zou ik toch ook een beetje schaamte hebben als ik achter de KNRM hing als ik jou was. Oh nee, dat heb ik niet zo. Hè? Je hebt een fout gemaakt. <laughs> ja, ik heb een fout gemaakt. Ja, en ja. zij mogen, mogen, mogen hun bed uit of, nou ja, whatever. Maar zij mogen in die boot gaan springen om jou uit de Paneri te komen halen. Ja, dat is absoluut waar. Maar gelukkig zijn we lid van de KNRM en, uh, nou, dat is uh, verder allemaal goed gegaan. En die KNRM, uh, omdat ik weet hoe. Uh, ja, mijn zoon die doet dat ook vaak hier vanuit Huizen Daar hoor ik ook al die verhalen. En dit, uh, ja, dit is een verhaal van. Nou ja, het wordt natuurlijk gezien als twee domme vrouwen die verkeerd navigeren. Nou ja, dat is zo. Ja, ja oké. Okay. Nou, iedereen maakt wel eens een foutje. Uh, ja. En de, en de zelfreflectie oh. komt vast nog wel. Dank voor het bellen. Ja, dag. Dank je wel, Irene. Dank je wel. Dag, uh, dag Frank, dat is een hele tijd geleden dat we elkaar gesproken hebben, zeg. Als je me nou... Uh, ja, is dat, dat zo? Dat is plusminus drie jaar geleden, denk ik zo. Aha, en bij welke gelegenheid, of doet dat er niet toe? Nou, dat, dat ging ook over een bepaald programma. Ik, ik weet precies niet meer het item waar jullie toen mee bezig waren. Maar weet je waarom ik dat zo goed weet, Frank? Ik ben... Uh... Ik ben al jarenlang bezig om een boek te schrijven. Hè? En uh, alle gesprekken die ik met de mensen op de radio heb, die, die, die kopieer ik. Uh -huh. En daar leer ik heel veel van. Daar kan ik mijn schrijfsels mee, uh, mee kenbaar maken. Maar daar, daar ben ik niet over. Frank, het is, het is wederom weer gebleken dat ik zo blij ben met het leven. Weet je waarom? Vertel. Omdat 40 jaar geleden had ik een vriendin... En die vader was helemaal gek van zeilen. We waren haast elk weekend waren we warmond, op de boot. Die man die had een hele grote BMR bij hem in meerklasse. Ja. En dan gingen we vaak uh, zeilen. En die leerde ons. En ja, ik ben over het algemeen iemand die niet zo praktisch ingesteld, gesteld is. Maar we lagen meer in lage wal, zoals dat heet, in het riet... ...dan dat we het water op gingen. Maar uiteindelijk krijg je toch wel, geef ik wel, de, de, de smaak te pakken. En weet je wel, precies, om overstag te gaan en de giek te ontwijken. Ja. En weet je wel, weet je, weet je, Frank, vind je helemaal zo mooi... is. ...dat vind ik zo, wonder, zo wonderbaarlijk van het leven. Twee jaar geleden krijg ik een fietsongeluk... En ik val op mijn snuit en ik, val, ik breek mijn scheenbeen, mijn kuitbeen en dan word je door, uh, door de ambulance van 112 van de straat opgepakt. En, mm -hmm. Wat ik wel leuk vind, is dat toch mensen toch oog hebben voor de individuen. Want ik had ontzettend veel pijn. Ik zat op de grond, komt de politie eraan. En toen zit het bij jou. Ik zeg, alsjeblieft, nou, snap het de flap. Toen zegt de agent tegen mij, je zal wel ontzettend veel pijn hebben... maar humor ben je niet kwijt. Nee, maar Mijn is nu even de stap naar het zeilen gaat. Ja, nou precies. En wat wil het geval? Dat ik eh, drie, vier maanden geleden kom ik in een de fysiotherapeut om mij weer opnieuw te... Te leren lopen en wat gebeurt me? Gewoon, ik kom in de, in de zaal terecht, zegt zo'n jonge, jonge vrouw: Ben jij soms nieuws en dat bleek uh, mijn vroegere verloofde te zijn van 40 jaar geleden? Kijk, nou wat. Hoe voel je... je dat? <laughs> Apart. Hoe voel je dat? Ab, uh, als je me nou sappen, de flap zou ik zeggen, maar je, je kwam je verloofde <laughs> tegen ja. van 40 jaar geleden, ja. uh, maar, maar wat had dat met zijde te maken? En omdat zij ook nou, samen met haar proberen te leren te zeilen. via oh, okay. Via mijn scho uh, toenmalige sch schoonvader. Ah ja, ah ja. En, en, maar en, en... Ik, voel, ik was helemaal perplex. Maar weet je, ik heb het me niet begrijp. Maar dat heeft waarschijnlijk wel te maken. Maar ik ben een gepensioneerde psycholoog. Hè? En uh, ik denk van nou had je actie onder moeten ondernemen. Want, want die visiteur zei tegen haar. Zij liep met een rollator. We gaan naar buiten. Ik denk die, die gaan naar buiten een rondje lopen. Die komt terug. En dan, heb ik, dan kunnen we misschien al eens de boel eens boven water halen. Yeah. Nou niks van dat alles. Ik was, ik was helemaal uh, flabbergasted. Zoals de Engelsman dat zegt. Ach jee. Een gemiste kans achteraf? Weet je maar, ik denk, wat, wat een geweldige ervaring van het leven. Dat wordt je zomaar even ja. op je bordje gelegd. En gewoon, de, denk, wat krijgen we nou zeg? Ja, Geweldig. De, de Chinezen zeggen, toeval bestaat niet, nieuws. Uh, dus het, het was blijkbaar zo bedoeld. Nee, nee, precies. Dat is ook zo. Maar Alleen is dan wel handig als je complex. dan ook... Maar weet, weet je wat ik helemaal zo vervelend vond? Dat ik nooit goed heb leren zeilen... Ja, dat, dat, in Warmond, dat zie je dat ook wel. Dat als mensen gaan zeilen, ze liggen veel meer in een lage wal. En, zo, en dan kom je terug met zo'n boot. En dan zie je in, in de haven, op, dan zie je die boot op en neer gaan. En dan denk ik: nee, wat zou die... Dat geeft me ook genoeg van te zien wat die, ja, die daarom daarop ja. uitspoken zijn. Goed, Niels, uh, heb je nu al een, een slim plan bedacht hoe je je verloofde weer op gaat sporen? Ja, ik ga proberen om uh, mijn fysiotherapeut. Ja, het, het is moeilijk, uh, zo, maar gewoon om uh, die fysioterapeut te vragen... S zou je het leuk vinden om, om te kijken of hij daarbij machtig is... om haar adres en telefoonnummer boven water te krijgen? Want we hebben ongelooflijk veel pret gehad, ja, 40 ja. jaar. Nou, misschien dat hij zo vriendelijk wil zijn om jouw telefoonnummer aan haar door te ja, geven. Dan kan de... zij kiezen. Ja. Dat lijkt me een was, wat soepelere oplossing. Dank voor het bellen, Nieuws. Oh, ja, oké, okay Frank, dankjewel. Da dankjewel. Dankjewel, dankjewel. 0800-1121, is het telefoonnummer van Cazoduna. Met zeilervaringen. Meneer Hoekstra. Ja, goedenavond. Ken jij de Vignol? Ik ken de ja zeker. Dat is een kleine open boot okay. met een hele flexibele mast die vreselijk zwaar gaat. Zwaar is om te zeilen, maar ook heel hard gaat. Ja, klopt, ja. Dus uh, iedereen kan me googlen en dan kan hij me ook zien. Ik heb uh, vroeger uh, een uh, wedstrijd gezeild. En ik heb een beetje in de top mee mogen draaien. En toen hadden we een wedstrijd op de Going Rieps Poelen. Die moet je ook wel kennen, vlakbij het Snakermeer. Ja. En uh, we waren met z'n vieren waren we in Going Riep, maar dat is niet voldoende om te zeilen. En we verwachten ook nog drie uit, uit Sneek, maar die kwamen niet. En die andere die durfden ook niet. Mm -hmm. nou, ik dacht, ik waag het. Maar ik wou niet alleen varen. En toen zag ik een plaats, zag ik een APMA. Die zag ik uh, aankomen. En ik denk oké, okay, we kunnen varen. Desnoods met de tweeën. Dan heb je een heel smal uh, sluisje daar. Ja, En dan moet je er tussendoor. Dus het moet, met één slag moet het heel snel... Ik liep nog bijna op de stenen daar. Maar ik heb me af kunnen drukken. Maar ik heb nog nooit zo'n zo mooie, mooie wedstrijd gevaren. Het de zeven, kleine acht. Zo. Maar in... Uh, Goiingriepster, die die zelfvereniging heeft een hele mooie route, heeft die. Uh, je start tegen de wind in, zoals meestal. En dan heb je uh, een, een kruisrak. En dan een ruimrak terug. Dan weer een kruisrak. En op een gegeven moment dan ga je helemaal schuin over. En met die rijmenrakken en het schuin over kan je mooi planeren. En die vent waar ik tegen moest varen, dat was een zware knaap. En die was goed in, in, uh, in zwaar weerzeilen. Yeah. Maar ik startte als eerste en met het kruisje kon ik hem onder me houden. En uh, als ik dan weer... Uh, weer uh... Kruisrak is, uh, is tegen de wind invaren, uh, aan de wind, uh, ja. naar, naar de wind toe zeilen, zeg maar. Ja, ja, ja. En dan uh, met ruime wind, die van mij die planeerde heel gauw, dan kon ik uitlopen. Maar dan weer bij dat volgende kruisrak, dan kwam u iedere keer kwam u vlak bij me. Nou, en zo ging dat twee uur lang door. En ik heb het net onder me kunnen houden, maar dat had... Niks uitgemaakt. Ik heb nog nooit zo'n mooie wedstrijd gehad. Ja, ja. Want je hebt gewonnen, dus. Ja, ja, ja. Maar dat doet er niet toe. Ook al had ik verloren, had ik nog niks uitgemaakt. Nou, wel. Het is nou, spannend. Ja, maar dat is wel heel erg lekker als je wint, toch? Dan. Als het spannend is. Zeg je? Het is dan wel ja. heel erg lekker als je wint dan. Ja, maar met, met, met zo'n harde wind, jongens, uh, hard werken en uh, schitterend is dat. Ja. Nou uh, ja, daar weet jij ook al van. Ik, ik heb wel. nog een vraag. Ja? Wat zeg je? Ja, nee, ik zei ja. Jullie hadden het over de J-klasse. Ja? En uh, ja, ik, ik ken die boot wel, want dan krijgen wel veel oude waterkampioenen van, van mijn vriend. Maar jij zei ze hebben een hele grote overhang achter mm -hmm. en, en voor. Mm -hmm. Maar dan krijg je toch een hele korte waterlijn. En ja. dat gaat toch ten koste van de snelheid. Klopt, maar, als, maar ze zinken ook diep in... en dan wordt die waterlijn opeens een stuk langer. Dus, uh, en, en ze hebben ah, ook okay. heel veel zeilen op staan. Dus. Ik wil snel even door naar yeah. de volgende bellen, als je het goed vindt. Uh, ja, prima. Dan ja. hebben we nog één, uh, één, één gast uh, voordat we ja, klaar zijn okay. met Bedankt dit programma. Zijn. Dank Yo. voor bellen. Dank jou. Oscar, goedenacht. Ja, goedenavond. Wat heb jij met zeilen, Oscar? Nou, ik heb mijn hele leven mijn geld ermee verdiend. Zo. Met... Uh, ik, in 1979 heb ik nog tegen Gerard gezeild. Gerard Ekstra? Ja, uh, van Jakarta naar Kaapstad in Rotterdam. In de eerste Spice Race. Hij uh, was schipper bij uh, uh, de Flyer. Daar kon hij voor iets aan boord. Ja, het schip wat zat, uh, de Whitbread gewonnen het, heeft. Lexington, sorry. Uh, het schip wat, wat de Whitbread gewonnen heeft. Uh, ja. Ja, hey. En jij zat op de Lexington, zeg je? Ja, de Lexington. Samen met uh, uh, ja, een hele bemanning. Ja, waar, waar en, kwam uh, dat zijn schip vandaan? geworden zij waren de eerste. Oké. Okay. Excuses. Ik zei, waar kwam dat schip vandaan, de Lexington? Nederland. Nederland. Ook een Nederlands schip? Ja, Nederlands schip. Uh, gebouwd door Adriaan van Stolk. was toen de eigenaar. Oh, god, dat zegt me helemaal niks. En ja, ik heb daarna, weet ik veel, heel veel gereisd. Uh, een hele rij Spaansracers, Rotterdam, uh, New York, Rotterdam. Maar was het in die tijd al, al uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, iets waarvan je kon leven? Nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik voorzag uh, de boot van geld. En een bepaald percentage uh, betaalde ze aan mij uit. En dat was eigenlijk het begin van uh, de commercie. Ik heb nog meegemaakt dat we geroyeerd dreigden te worden... omdat we een reclame in een spinhaken hadden. Zouden we voor ons leven lang gewaaierd worden door de RORC in uh, Engeland? De Engelse de, zeilclub. De, de Engelse, uh, Engelse zeilclub die uh, de races organiseert, de grote zeeracers organiseert. Ja. Ja. ja, ik heb alleen maar mijn hele leven, alleen maar oceaanracers gevaren. Alleen tot tot vorig paar jaar geleden. Oké, okay. maar, maar de laatste jaren wel betaald? Alles ook, de eerste ook. Ja, maar je kon er niet maar van leven toen. Maar is gratis gevaar. Oh, je hebt gratis gevaar. Maar je kon er is niet je... van leven. Excuses. Ik zei, maar je kon er niet van leven, vroeger. Jawel, jawel, jawel. Dat goed geld verdiend, hoor. Ja? Niet zoveel als nu in de Merkens Cup. Dat is een andere orde van grootte. Die jongens verdienen echt heel veel geld tegenwoordig. Maar... Hoeveel verdienen die jongens? In de Merkens Cup, een roerganger anderhalf al miljoen dollar per seizoen. Dat meen je niet. Ja. Dat zijn, uh, zijn, zijn uh, Instance, hoor. bedragen die, uh, die tennisers uh, verdienen. Ja, maar het is ook een dure sport. Dat is net zoals die J-klasse waar het heel makkelijk over gesproken uh, wordt. Maar dat zijn hele bijzondere schepen. Dat zijn complete financiële machtsblokken. Ja. Dat is wat hoor, als je een J-klasse uh, bezit. Ja, dat, dat is zeker wat. Voorhouden aan hele rijke mensen. Dat is zeker wat. Maar, maar vind je het niet jammer dat je, dat je ook niet in die tijd. Uh, laten we zeggen, als je nu opnieuw zou beginnen. en je zou goed zijn. dan kan je dus echt heel veel geld verdienen. Vind je het niet jammer dat je dat niet gemist hebt? Dat, dat dat... Nou nee, ja, bij ons was dat dus zo. Uh, ja. uh, uh, kijk, uh, om ook gewoon niet even als voorbeeld te nemen. Uh, die, die, die was nog zo van. ja de Blauwe Bezes en de Rotterdam. Uh, uh, de Koninklijke Roei en Zelfvereniging, de Maas. En wij waren de eerste jongens die zeiden van ja, maar wij kunnen dat ook. En wij hebben daar sponsors bij nodig. Ja, vandaar dat ook Lexington... Uh, Kijk, de flyer is een eigen naam en uh, Lexington was een reclamenaam. Ja, en daar was ook gedoe over, toch? Dat een boot ja. toen opeens heette naar een sponsor. Ja, dat was ook een rel. Maar dat, hebben we, dat, dat was de eerste. Wij, nou ja, en daarmee is het, het begonnen in Nederland. En ja. nooit anders geweest. Ja, en ook in het buitenland is het vervolgens zo gebleven, Ja, ja. ik heb wat? ook nog gewerkt voor het uh, uh, Italiaanse Mercos Cup Team en dat soort dingen. Hoe, uh, wat was nou de lol van het wedstrijd zeilen op zee, betaald, als betaalde zeiler? Uh, ja, je bent natuurlijk uh, je hele leven op de Oceaan. Uh, je, van, van je gaat van race naar race. Uh, je bouwt boten, uh, de lol is... De, je bent altijd in de natuur en je doet dat met een uh, leuke club mensen. Ja. Ik zou het nu niet meer leuk vinden hoor. Waarom niet? Zoals, dat, nou, dat, zoals de Volvo race, dat, dat is korte banenwerk geworden. Wij waren nog avonturiers voor een groot stuk. Ja. Dat was echt... Uh, kijk, de, de wet, het zeilen blijft hetzelfde in grote lijnen. Ja. Uh, maar, maar het is wel veranderd. Dank voor het bellen. Oké. Okay, Dank je wel Oscar. Dank je wel. We zijn aan het einde gekomen van Casaluna. Eh, morgen zit eh, Klaas Drupsteen hier. En hij praat met Marije Cornelissen, GroenLinks, Europarlementariër... en de enige Nederlander in de Commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken. Eh, maandag dan organiseert minister je de top over arbeidsmigratie. Dat morgen, hier nu, zometeen, nachtzuster Astrid de Jong van Omroepmax. Mij betreft dank voor het luisteren en nog een hele prettige nacht.